Vijf uur. Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft in Woonwijk in Sittard een gewonde man gevonden. Het slachtoffer lag op de oprit van een huis. De man zei tegen agenten dat hij was beschoten. Getuigen vertellen dat ze aan het eind van de avond een paar harde knallen hebben gehoord. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar de dader wordt nog gezocht. De aanleiding van het schietincident is onbekend. De gouverneur van de Amerikaanse staat Louisiana heeft de noodtoestand afgekondigd voor het zuidelijke deel van zijn staat. Dat heeft te maken met de tropische storm Sally, die in de Golf van Mexico op het punt staat om uit te groeien tot een orkaan. Het front stevend af op de Amerikaanse golfkust, waar orkaan Laura nog geen maand geleden huishield. Tientallen mensen kwamen om het leven en het noodweer richtte voor miljarden dollar schade aan.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 De film Nomadland van de Chinese regisseur Chloe Zhao... heeft de Gouden Leeuw op het festival van Venetië gewonnen. Nomadland vertelt het verhaal van een vrouw, gespeeld door Frances McDormand... die tijdens de grote depressie rondreist door het westen van de VS. Het was voor het eerst in tien jaar dat een vrouw de hoofdprijs in Venetië wint. De laatste keer was Sofia Coppola voor Somewhere. De Britse Vanessa Kirby won de prijs voor beste actrice... voor het drama Pieces of a Woman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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon CZ. Zandvoort een Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. This is how good music can feel. The Clepcast. Brought to you by Klepto. Why do you doing for me? Why are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep Where do we go? Where do we go? Where do we go? something. I'm oh.